In Den Haag wordt veel geklaagd over de overlast van betelaars. In Amsterdam en Rotterdam geldt wel een betelverbod. En daar zou de overlast weer veel kleiner zijn. Het weer, afwisselend zon en wolken met kans op een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ah, we verkeersinformatie. Bij Rotterdam staat er water op de A20 in de richting van Gouda. Tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum. Twee kilometer file daardoor, want er zijn twee rijstoken dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 1 juli. Goedemorgen. U moet het heel eventjes alleen met mij doen. Straks is alles als vanouds. Misschien is Dominique Strauss-Kaan binnenkort wel vrij man. Elke Bos van Rosenthal is zo het laatste nieuws. Verlaging van de overdrachtsbelasting U hoorde het. Er hoort straks ook kopers en verkopers die allebei voordeliger uit zijn. U hoort ook de makelaars en ook de woonbond. Want huurders betalen zo mee aan het vlottrekken van de koophuizenmarkt. Dit voordeeltje voor de huizenkopers zou gefinancierd worden via een bankenbelasting. En dit dan weer tot groot ongenoegen van de banken. We spreken straks Boelestaal van de Vereniging van Nederlandse Banken. Autoriteit Diergeneesmiddelen komt vandaag met richtlijnen... om het gebruik van antibiotica in de veehouderij terug te dringen. Ondernemers worden met grote regelmaat afgeperst. Voor hen komt er een hulplijn. Het werd nog laat vannacht, maar inmiddels is de Tweede Kamer met reces. Over het eerste halfjaar van 2011 in Den Haag hoort u verslaggever Joost Vullings... Toerploegen zijn gepresenteerd. Wimbledon zijn vandaag twee zeer interessante halve finales bij de mannen. En correspondent Frank Renoud is in Monaco bij de voorbereidingen van het huwelijk. De laatste berichten zijn dat het doorgaat. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen. Onze account daar is NOS Radio 1. Zaak tegen oud IMF topman Strauss-Kahn staat op losse schroeven, schrijft het althans de New York Times. Het kamermeisje dat Strauss-Kahn zou hebben verkracht, zou over andere zaken hebben gelogen, onder meer over haar asielaanvraag, vertelt een verslaggever van CNN. Also, uh, there were problems with the asylum application that she had made before she came to this country uh, from Africa in which things didn't quite match up. En nu zou de openbaar aanklager niet meer in haar verhaal geloven... en de rechtszaak willen afblazen. Het enige dat officieel bekend is gemaakt... is dat strauss kaan vandaag weer voor de rechter verschijnt. En dat is ruim twee weken eerder dan gepland. In New York wordt verwacht dat de omstandigheden... waaronder die vastzit worden versoepeld. Dit is het. Ja, dat wist u al. We gaan verder. De meeste politieke partijen zijn positief over de overdragsbelasting, de verlaging daarvan. Het kabinet wil de haperende woningmarkt weer op gang helpen... door belasting die bij aankoop van een huis geheven wordt met meer dan de helft te verlagen. Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis is blij met het plan. Als het dan een halvering wordt, dan ja, zal dat in ieder geval de woningen 3% goedkoper maken. Dus het wordt een minder onzekere investering. En ja, je krijgt natuurlijk ook makkelijker financiering als het als, als de woning minder kost. De Nederlandse Vereniging van Banken is minder blij, noemt het plan een slecht idee. Waarschijnlijk hakt het kabinet vandaag de knoop door. President Chavez van Venezuela is op Cuba succesvol geopereerd aan een kankergezwel. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Die CONFIRMARON la existencia de existentie tumor abscessado. Met presencia van cancerígenas. De afgelopen weken waren er al geruchten dat de 56-jarige Chavez zeer ernstig ziek was. Volgens de Venezolaanse president zelf had hij beter op zijn gezondheid moeten letten. Amerikaanse generaal Petraeus wordt de nieuwe chef van de Amerikaanse geheime dienst, de CIA. De Amerikaanse Senaat heeft daar unaniem mee ingestemd. On this vote: the jays are 94. The nays are zero. And the nomination is confirmed. The president will be immediately notified of the Senate's action. And the Senate will resume legislative session. De senator John McCain is erg blij met de benoeming van Petraeus. I don't believe that in my life that I have ever quite encountered a military leader with the combination of charisma and intellect that General Petraeus possesses. Militair leider met charisma en intellect wordt nu de nieuwe baas dus van de CIA, en Petraeus is daarmee de opvolger van Leon Panetta, die wordt minister van Defensie. Een van de betrokken criminelen bij de gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost is gewond geraakt. Dat zou zijn gebeurd na die crash op de A2, zegt de politie. Wij hebben verklaringen waaruit blijkt dat uh, een van de overvallers na de crash uit het, de gecrashte auto gehaald moest worden door zijn kompanen. En die is vervolgens begeleid, half gedragen in de gekaapte auto, de Hyundai, uh, en vervolgens weggereden. De politie denkt nu dat de gewonde overvaller medische hulp heeft gezocht. Wij hebben het idee dat hij mogelijk in een ziekenhuis of bij een arts... of bij een verpleegkundige in het zuiden van het land... of misschien wel in België behandeld is. De rechercheurs van het onderzoeksteam sluiten niets uit... en vragen burgers om uit te kijken naar de crimineel. Het kan ook zijn dat deze gewonde man zich niet aanmeldt... Bij een, bij een ziekenhuis of bij een arts. Maar dat andere mensen denken van... nee, hey, hij is wel gewond, hij heeft niet echt een plausibel verhaal daarbij... En we doen eigenlijk een, een beroep op die mensen ook om vooral te reageren. En dat kan natuurlijk ook uh, gelden voor de mensen in België. Vicepremier Verhagen zei gisteravond bij Knevel en van der Brink dat de krijgsmacht het best had kunnen ingrijpen. Bij dit soort zwaar geweld. Uh, ik bedoel, je gaat toch niet met een pistool-dienstwapen tegenover een mitrailleus staan? Ze moesten, ze moesten met een Opel Astra achter een hele snelle Audi aan. Ja, had je toch ook een helikopter in kunnen zetten? Hè? Dat, dat, ja, dat dachten wij ook. Ja, ook ja. Ja, ja, ja. ja, nee, maar goed, dus je zult er wel eens even op een rij moeten zetten. Daar zullen we zeker morgen over spreken. Het onderzoek nog is nog in volle gang en er zijn extra rechercheurs op de zaak gezet. Italië moet op de kleintjes gaan letten. De komende drie jaar moet er 47 miljard euro worden bezuinigd. Op die manier moet worden voorkomen dat Italië in dezelfde situatie belandt als Griekenland. Italië heeft na Griekenland het grootste begrotingstekort van de eurolanden. Inhoud van de bezuiniging is nog niet bekend. Wel beloofde Berlusconi koning dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. In questa occasione abbiamo tenuto fede al nostro impegno di non gravare con misure che altri stati hanno dovuto assumere. De kort van 4% moet na de bezuinigingen zijn teruggebracht tot bijna nul. Een van de twee Franse journalisten die ruim 18 maanden gevangen werden gehouden in Afghanistan heeft een interview gegeven aan de BBC. In gisteren werden de twee vrijgelaten. Volgens de Fransman Hervé Gassière werden ze na omstandigheden goed behandeld. Ze kregen na onderhandelingen zelfs een radio van de Taliban. During the, um, the the two or, or three weeks, we didn't have any radio. And after, we, uh, we negotiated uh, with the Taliban to have uh, at least one radio. And they accepted it. And uh, it was uh, uh, great because it was the only link between our kind of room and the external world. Het was hun contact met de buitenwereld. Die radio. Gesquier zat 18 acht maanden alleen vast in een kamer van twaalf vierkante meter. I was completely alone during eight months between uh, mid-April and mid-December last year. It's complicated to be uh, so isolated in a confinement in a room of uh, more or less twelve uh, meters square. De Fransen kwamen vrij nadat er waarschijnlijk is betaald. En twee leden van de Taliban zijn vrijgelaten. Al heeft de Franse journalist daar geen bewijs voor. Het ging de Taliban in ieder geval niet om chocola, zegt hij. I don't have any proof. You know officially there is no ransom, but of course it's not for chocolates. Uh, for money and for at least uh, two prisoners released. Verslaggever Hervé Gasquier en cameraman Stéphane Taponier... werden gisteren persoonlijk verwelkomd door onder meer de Franse president Sarkozy en zijn vrouw. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... vindt dat vrouwen een belangrijke rol hebben in de Arabische wereld. Volgens haar waren zij de drijvende kracht tijdens de Arabische Revolutie. Met name in Egypte. Al zijn ze er daar nog lang niet... zei Clinton tijdens een vrouwenconferentie in Litouwen. In Egypte hebben we zowel both forwards and gezien. Vrouwen hebben een absoluut cruciale rol... in de out Revolutie revolution. En yet Egypt's constitutional committee does not have a single female member. Zo werden ook volgens Clinton tijdens een demonstratie ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vrouwen aangerand en misbruikt. Clinton vertelde ook over een Egyptische vrouw die betrokken was bij de revolutie. en door mannen enorm werd gewaardeerd. Maar nadat Mubarak was vertrokken, zagen de mannen haar liever gaan, aldus de minister. When women marched to celebrate International Women's Day, they were harassed. En misbruikt. Zoals een vrouw het zei: de mannen waren er heel erg voor dat ik hier was toen we were demanding that Mubarak vroegen te gaan. Maar nu hij is weg, willen ze me ik naar huis ga. Hillary Clinton is op dit ogenblik bezig met een rondreis door verschillende landen. Een van de weinige gebouwen op het Zuid-Hollandse eilandje 10 gemeten heeft gisteravond in brand gestaan. De brandweer. We meldden dus van een brand uh, in een, uh, een horecagelegenheid, een hotel restaurant. met en wat het belangrijk is belangrijk voor de brandweer, een rietenkap. Nou, Daar is inderdaad brand ontstaan. Uh, gelukkig uh, zonder gewonden. Maar wel met tot gevolg dat uh, het gedeelte uh, volledig uh, als verloren beschouwd moet worden. Door de brand uitbrak zaten de gasten op het terras. Omdat het natuurgebied moeilijk te bereiken is, moest de brandweer met de veerpont naar het vuur toe. En dat duurt wat langer. Tien gemeten sinds 2007 natuurgebied. Er wonen elf mensen politiek verslaggever van televisiestation MSNBC... is per direct op non-actief gezet. Omdat hij Obama een lul noemde in een rechtstreeks uitzending. Mark Halperin dacht dat hij nog 7 seconden voor zichzelf had. De president heeft gezegd. Oké, dus gaan we gaan. Ik dacht dat hij een d*** was. Kind of a dick yesterday. Oh. oh my god, delay that. <laughs> delay that. Wat doe je? Ik denk dat de president... Ik kan het niet geleden. Ik was joking! I don't doe dat Did we delay that? I hit it. I hope it worked. Okay. Okay, but well my mom's watching. So we'll know whether that worked or not. Hold on. Help René. excuses nog aangeboden, maar is meteen na het incident geschorst. Vanaf werd in de Verenigde Staten de allerlaatste uitzending van de Glam Back show uitgezonden. De Fox News Corrie V vertelde in zijn radioprogramma dat hij vertrekt... omdat er geen eer meer valt te behalen op televisie. Als iemand me net um, oh, zei... Oh, je moet over dit honor thing. Er is geen no honor in televisie. Het took bijna mijn away. And En uh, ik zei... Ik realize dat. Dat is waarom ik leaving. Er gaan geruchten dat Beck zou zijn ontslagen door Fox, ondanks dat hij dagelijks een miljoenen publiek trekt. Zelf heeft hij alleen maar lof voor de nieuwszender. You, solve if you are not in an Fox is the best out there. You want the truth, the closest to the truth is going to be Fox News. Er hmm. wordt verschillend over gedacht. Clint Beck gaat zich richten op zijn radioshow en zijn eigen televisiekanaal op internet. Amerikaanse aandelenbeurzen liet ook gisteren stevige winsten zien. Het kwam onder meer door het nieuws dat Duitse banken 3,2 miljard euro baan bijdragen aan de nieuwe hulp aan Griekenland. Daardoor eindigde de Dow Jones maar liefst 1,3% hoger. Technologiebeurs Nasdaq deed het een tiende minder, 1,2% dus hoger. Dan naar Azië wordt alweer druk gehandeld. De Nikkei staat daar ook op een winst, al is dat maar een kleine. Zo het nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website, nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Fans van Rufus Wainwright opgelet. Volgende week brengt deze singer-songwriter een speciale box uit. Met daarin maar liefst 19 cd's waarop ook behoorlijk wat onuitgebracht materiaal staat. Een, een 88 pagina's tellend boekwerk met veel informatie en foto's zit er ook bij. De box gaat wel 250 euro kosten. Je kunt ook nog even wachten als dat een beetje te duur is... want eind deze maand komt er ook gewoon een nieuw album van hem uit. Going to a Town, hoor van Rufus Rainwright. Komt binnenkort een cd van hem en een hele uitgebreide cd-box. Halbe Zijlstra, de staatssecretaris in het kabinet van onderwijs... die is nog niet met recess. Die bespreekt vandaag nog zijn plannen voor de universiteiten. De staatssecretaris is niet van de zesjes. Studenten moeten aan de bak. Hoe was dat vroeger? Mark-Robin Visser in Utrecht vanochtend. Goedemorgen, Mark-Robin. Ga eens terug naar jouw studententijd. Was nog van het maagdenhuis, ja. he? och nou, nou. Nee, hey, dat is was in Utrecht uit. ook, hoor. Gewoon, gewoon ook heerlijk hier. Utrecht, hele leuke stad om uh, in, uh, in, uh, in te studeren. In opgeleid te worden, zou ik uh, willen zeggen. Daarna moet je er ook niet te lang blijven hangen, zou ik uit persoonlijke ervaring willen zeggen. Maar studeren, dat uh, is hier echt heel erg leuk. En ik moet zeggen dat ik zelf toch persoonlijk in die tijd ontzettend van de zesjescultuur hier heb genoten. Ik denk met veel dankbare herinneringen aan terug. Maar uh, zeg, hebben jullie uh, dat rapport gisteren gezien van uh, staatssecretaris uh, Zelstra? Marcel, zag je die cijfers? Ja, één zesje. En dat er is was wel wekkend, hè? He? Ja, ja, ja. Ik heb hier uh, zijn cv van Halbe Zelstra. Hij is trouwens net zo oud als ik, uh, zie ik. Hij is uit 1969. En hij heeft uh, twee studies tegelijkertijd gedaan. Hij heeft uh, marketing gedaan aan de Hogeschool in Groningen... en sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen tegelijkertijd. Kijk, dan heb je recht spreken. Of niet? ja. Maar leeft die man ook? Heeft hij ook geleefd in die tijd? Vraag ik me dan nog af. Maar goed, die vraag zullen we vanochtend niet beantwoord krijgen. Ik vind wel, als je twee studies tegelijkertijd hebt gedaan. dat je iets mag zeggen over de cultuur. en misschien wel de zesjescultuur in Nederland. Ik vraag me alleen af. Nee, ik weet eigenlijk wel zeker, hij is niet de eerste. Jan-Peter Balken heeft het er ook al eens over gehad. En anderen. Af en toe komt dat onderwerp. of dat begrip zesjescultuur. ineens weer terug. Wat is dat eigenlijk, zesjescultuur? Dat je er een beetje met de pet. Naar gooit En hoe moet het dan met al die mensen die wel hun best doen en dan toch een 6 halen? Mogen die dan niet eens, eens niet meer meedoen? vraag ik me dan ineens af. In ieder geval kan ik zeggen dat ik het cijfer 6 al van jongst af aan ken. Mijn lievelingscijfer is 6. Ik vind het maar om te zeggen, Bet. maar 6 is niemands lievelingscijfer, Beth. Het is mijn lievelingscijfer. Ja, maar 6 zit nou maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt twee vingers aan iedere hand en zeven dagen in de week. Maar er zijn geen zes van wat dan ook. Weet ik wel, Ernie. Want twee zijn je ogen, één is je neus. En vijf zijn je vingers, je hebt geen keus. En vier zijn de poten van een kanapé. Maar een enkel cijfer telt meer mee naast zes. Oh, goed. Niets is zo heerlijk als zes. Zoals je wilt, bid Als iemand zegt, hey Bert, noem een cijfer, nou dan noem ik steeds en reken maar van yes. Mijn lievelingscijfer is 6. Hey. <tankt> Heerlijk. Ik ben vanochtend neergestreken in Utrecht waar ik zelf gestudeerd heb en waar ik straks uh, een aantal studenten... in een prachtig studentenhuis hier in de wijk Witte Vrouwen ga wakker maken... want er zit nog niet veel beweging in het pand. Nou, dat was in mijn tijd wel anders. Wij gingen gewoon door tot het licht werd. Toen was <laughs> je nog niet eens thuis. Ze nu in deze tijd... Het was... Nee, precies, als het goed was. Je moest wel heel erg ziek zijn, hoor. Van de nacht ervoor. Dat... Maar ja, dat kan allemaal al niet meer. Hè. Druk op die kids is gewoon zo zwaar geworden. Eigenlijk zouden ze nu al moeten zitten studeren ga zomaar eens aanbellen. Kijken of de vaart er al een beetje in zit. Mark, tot straks. Ja, tot straks. Maar ik weer vissen over de zesjescultuur... en de studenten die meer aan de bak moeten. En of nou met de zesjes of niet, als ze maar hun studie afronden. Dat is ook al heel wat. Het is bijna vijf voor half zeven uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Thailand zijn zondag parlementsverkiezingen. Thailand is een democratie, maar eigenlijk is er maar één echte baas. Koning Boemibol. Hij besteeg de troon al in 1950 en groeide uit tot de rijkste... en ook meest vereerde vorst van de wereld. De koning is beroemd om zijn zwijgzaamheid... en om de afstand die hij bewaart tot het dagelijks leven. Hij bemoeit zich dus ook niet openlijk met de politiek. Maar in zijn naam wordt er hoe dan ook heel veel politiek bedreven. En dat gaat niet altijd even democratisch. Thijs houden van bidden...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 Behalve de koning zelf misschien. Maar die zwijgt. Vanuit Thailand hoorde u een reportage van Michel Maas. Het NLS-radio 1 journaal. Sport. Nederlandse hockeyvrouwen hebben op de Champions Trophy in Amstelveen... toch wel verrassend gewonnen van de wereldkampioen Argentinië. Oranje won met 2-1 dankzij twee strafcorners van Maatje Paume. Tot grote tevredenheid van de bondscoach, Max Caldas. Nou, was een slechte wedstrijd. We hebben uh, ondertussen gewoon terecht gewoon gewonnen. We waren natuurlijk de helft de betere ploeg. Maar goed, het is maar een wedstrijd. We hebben vandaag gewonnen. en We moeten gewoon genieten van, maar vanaf morgen hebben we hier Korea. Ja, Nederland speelt inderdaad morgen tegen Zuid-Korea. Pikant is dat allebei om de finale te halen genoeg hebben aan gelijkspel. De laatste wedstrijd die Nederland en Argentinië overigens tegen elkaar spelen... was de finale van het WK vorig jaar. Die won Argentinië. Maar volgens Caldas speelde revanchegevoelens geen rol. We hebben daar zit, zit er geen revanche in sport. Uh, we hebben de Westen niet eens naar gekeken. We hebben alleen maar gekeken naar ons eigen spel. Dat is de Champions Software willen wij 80% van de spel... of onze tactiek zeg maar, richting ons doen. En de 20% van de tegenpartij. Dus hebben we hebben alleen maar gekeken naar Argentinië. We doen drie potjes gewoon hier. Dus uh, heel, heel low-key, heel rustig. De Tour de France dan, die begint morgen. En wat de Nederlanders betreft zijn de ogen vooral gericht op de Rabobank-ploeg. Maar er zijn meer Nederlandse renners en sommige van hen hopen op een etappe-overwinning. Zoals Nieuwe Westra van de Vakant Soleil-ploeg. Hij is in ieder geval heel trots dat hij de ronde mag rijden. Ja, het dat, dat, dat, dat leeft gewoon. Uh, zie je een, een Tour en een ja, is voor de wielrenner is uh, de, de afstand en de, de tijd de drie weken is hetzelfde. Alleen um, voor de, de, de buitenwereld is de Tour is gewoon alles. Gewoon iedereen vraagt en Dat merk je hier ook gewoon, uh, ja, de pers en alles. Het is gewoon uh, even, even wat, wat meer en extra. En, en dan ben ik heel, heel trots en heel blij, uh, blij omdat ik dat uh, mee mag maken. Ja. En we zien het wel. En, uh, op dit moment voel ik me gewoon heel goed en, en gewoon fit en gezond. en uh, ja, Ik zie geen probleem en ik hoop gewoon echt... Uh, ja, voor uh, mooie, uh, ja, mooie uitslagen en mooie dingen te laten zien in, in die drie weken. De Diamond League wedstrijden in Lausanne... heeft de Jamaican Asafa Powell de beste tijd van het seizoen gelopen op de 100 meter. Hij raffelde de afstand af in 9,78 seconden. Nederlanders Jorani Martina werd zesde in 10,21... Bram Som stelde teleur op de 800 meter. Hij finishte als zevende in 1 minuut 47 en 17e. Ruim 3,5 seconden langzamer dan de winnaar, winnaar David Rushida uit Kenia. En op twee seconden boven de WK-limiet die Som nog niet heeft gelopen. En het bereiken van het WK kon wel eens een probleem voor hem gaan worden. Volgens verslaggever Leon Haan. Je moet gewoon zeggen, hij heeft zes weken. Dus de termijn sluit half augustus. En die 1,45,65 is toch echt een tijd die hij moet kunnen lopen. Kijk, ik kan natuurlijk niet in zijn schema's kijken. Wat mij opvalt in zijn wedstrijden, de, de drie belangrijkste wedstrijden... tot nu toe in Hengelo werd hij uh, zevende, liep hij 146,5 half ongeveer. Dat was dan eigenlijk zijn beste resultaat uit mei. In New York, onder moeilijke omstandigheden, in de 1,47 werd hij negende. En nu wordt hij zevende, ook op ruime afstand... dan denk je dat hij toch te weinig inhoud heeft. Bram, som dus is nog... Nog niet in vorm De wereldkampioenschappen atletiek beginnen eind augustus en worden gehouden in Zuid-Korea. Radio 1. Het NOS -journaal.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 Javier zei dat hij goed herstelt. De afgelopen weken waren er geruchten dat hij zeer ernstig ziek was. omdat hij wekenlang niet in het openbaar was verschenen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vandaag zien we een mix van zon, stapelwolken en een enkele bui. Bij een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. wordt het 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen, zaterdag, is er meer bewolking dan vandaag. maar blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan er laat op de dag een beetje regen vallen. De wind trekt aan en wordt in het noorden vrij krachtig tot krachtig. De temperatuur blijft in de noordelijke helft van het land daardoor steken rond een graad of 16. In het midden en zuiden wordt het morgen opnieuw 18 tot 20 graden. Zondag is het overwegend droog en wordt het iets warmer. Vanaf maandag wordt het overal weer boven de 20 graden, maar is er wel iedere dag kans op een bui.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 Of kijk op ziggo.nl slash overstapweken. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan maar eens kijken in uh, de Verenigde Staten. Want een rechtszaak tegen voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kaan lijkt te wankelen. Kamermeisje dat een beschuldigde van verkrachting zou diverse malen gelogen hebben tegen de aanklagers. Consument Elko Bos van Rosetaal in Washington. Elko, maar eens beginnen bij het begin. Waar komt dit verhaal vandaan?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 ja, dat, dat lijkt nu allemaal op blosse schroeven te staan. Ja, en de New York Times baseert zich op, op bronnen. Hoe betrouwbaar is de informatie die zij hebben, denk je? Nou, het is gebaseerd op anonieme bronnen. Zo werkt dat nu eenmaal bij een lopend, uh, bij een lopend onderzoek. Maar het zijn wel bronnen...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 Zeven minuten over half zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We drinken steeds vaker alcoholvrij en alcoholarm bier. Dankzij Joep van het Hek was het de afgelopen twintig jaar nadan dan... om een maltbiertje te bestellen. Maar brouwers maken tegenwoordig weer volop reclame... voor hun alcoholvrije bieren. En met effect, vorig jaar steeg de verkoop met zo'n 18 procent. Ook bij Gols zit het pilsje zonder alcohol in de lift... zo merkte verslaggever Niels de Jager. Duizenden... Er zijn tienduizenden flesjes bier, kratten, komen hier voorbij. Gejoeld allemaal door elkaar. Het ziet er bijna een beetje uit als uh, knooppunt uh, Oude Rijn in de ochtendspits. Het spectaculair om ernaar te kijken, maar het is een uh, drukste van je welste inderdaad. Dat zegt Remco van der Meer, brandmanager bij Grols. Ho hoe groot aandeel van de bierproductie hier... Is nou alcoholvrij of alcoholarm? Uh, daarmee volgen we redelijk de, de, de nationale trend. En dat is uh, slechts 1 1,2 van, uh, van het totaal. En dat, dat is ook voor heel Nederland, voor alle bieren, ziet het er ook zo uit. Dus die hele grote file aan pils is voor het grootste deel nog wel alcoholhoudend. Jazeker. Ja. Toch zien jullie ook wel een stijgende lijn als het gaat om het alcoholvrij en alcoholarm bier, toch? Nou, ten opzichte van, uh, van vorig jaar uh, groeien we echt met dubbele cijfers. En uh, dat is eigenlijk wel boven verwachting. Even doorgelopen naar het brouwhuis. Een stuk of tien enorme ketels staan hier. Nou, en hier uh, wordt dus uh, stap voor stap het bier hier gebrouwen. Waar in dit hele proces zit nou het verschil tussen het alcohol vrije, het alcoholarme bier en het alcoholhoudende bier. Het grote verschil zit met name in het type gist wat we gebruiken. Het gist wat wij gebruiken scheidt maar een half procent alcohol af. Het gist wat we voor het pils gebruiken, dat, dat komt op vijf procent alcohol. Dus het grote verschil zit in, in het uh, vergisten. Nou, laten we gaan proeven. Goed idee. Dat is het glas alcoholarm. En hier uit de tap de ouderwetse alcoholhoudende pils. We beginnen gewoon even met het vertrouwde alcoholhoudende biertje. En dan nu de versie met een half procent. Ja, hij is, hij is absoluut niet vies. Maar ik kan, ik kan niet zeggen wat het verschil is, maar het is anders. Ja, ik weet wel wat het verschil is. Er zit uh, minder alcohol in. En alcohol is erg belangrijk voor een uh, smaak, voor een, uh, voor een product. En daar blijven de brouwers natuurlijk ook stinkend stinkende beste voor doen... Om, uh, om die smaak zo goed als mogelijk te evenaren. Laten we even terug in de tijd gaan. 22 jaar geleden, de oudejaarsconferentie van uh, Joep van het Hek. Buckler drinkers. daar heb ik nou een eikel aan. Buckler drinkers. <tie> Van die lullen van een jaar of veertig die naast je in het café staan met die autosleutel. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden? Ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, de bukkelenlul, hè? Dat is uh, heel bekend. Ja, eigenlijk na zijn conferentie is het uh, hard uh, bergafwaarts afwaarts gegaan... Met, uh, met de alcoholvrij, alcoholarme bieren. Uh, maar inmiddels zijn we in een uh, nieuwe tijdgeest. Ja, want als we nu de tv aanzetten... Zien we ook gewoon sportjes voorbij komen voor alcoholvrij bier. Man, what kind of shit hotel is this? Alcohol-free beer in the minibar. I'll have one of yours. Certainly, sir. Ik denk dat het een goed initiatief is, want het is gewoon een categorie die veel, veel aandacht uh, verdient. Hoe komt dat nou? Die, die kentering? In de eerste plaats denk ik dat alle bieren in de hele markt uh, sterk verbeterd zijn. En de tweede plaats uh, zie je gewoon dat er uh, de, de Nederlandse consument ook steeds verantwoordelijker omgaat met uh, alcoholgebruik. Maar ja, loop een gemiddelde kroeg in en vraag wat vind je van alcoholvrij, alcoholarm bier? Ja, uh, ik denk dat uh, kattenpist nog het uh, positiefste is. Ja, je hebt altijd lovers en haters, dat, uh, dat gaan we niet veranderen. En waar komt die afkeer vandaan denk je? Ja, we zijn wel mannen mannen met z'n allen en uh, daar hoort stoerheid, robuustheid uh, zeker bij. Ik denk ik denk ook zeker dat er gebrek is aan kennis. Want uh, uh, probeer het nou maar een keer. Geniet er nou maar eens van. Dan, uh, dan merk je vanzelf dat het een echt goed alternatief is. Nou, ik neem nog maar even een slokje. Ik moet nog wel op het terugrijden uit uh, NSGd, Maar het mag, hè? Gaan we naar Steven Fry... Een van de opvallendste persoonlijkheden op Britse televisie. Hij is een begenadigd komiek, maar hij is ook schrijver en acteur. Hij speelde bijvoorbeeld de hoofdrol in de verfilming van De Ontdekking van de Hemel. Zijn autobiografie is een groot succes in Groot-Brittannië. Deze week verscheen het tweede deel in de Nederlandse vertaling. Stephen Fry is een woordkunstenaar. Zowel een tekst als een gesproken woord. Zijn fascinatie voor scheldwoorden is legendarisch. Your face is fouler than the unwiped inner ring of Satan's rectum. Het was alweer een tijdje geleden dat Stephen Fry Nederland bezocht. Tien jaar geleden was dat voor de opnames van De Ontdekking van de Hemel... waarvoor hij wat langere tijd in ons land moest verblijven. Een geweldige tijd vond hij. En dat gaf hem ook de mogelijkheid om wat Nederlandse woorden te leren. En dat zijn, zoals u zult begrijpen... Natuurlijk onze scheldwoorden. It was wonderful. Uh, it's where I learned to speak Dutch, so I can say lul and kut en potloodvender and, potloodvende and stoephor and all the useful words you need to know in Dutch and chat of course. Um, and uh, ik spreek een beetje Nederlands. Als je je verdiept in het werk en de productie van Stephen Fry, dan vraag je je af hoe hij dit allemaal heeft gedaan. Je kent hem mogelijk nog uit de comedy serie A Bit of Fry and Laurie. <laughs> To know why, oh why, oh, why the word gay has been so ruthlessly hijacked from our beloved English language. Black adder How dare you talk to me like How that! Dare I, I, now I, then, now then now now then now then now then now, then now Jeeves and Wooster? If you'll pardon me for saying so, sir. It seems to be a reasonably straightforward, syncopated five-four time signature. If you were to accent the words if, where and fashion. Ik denk dat je vindt dat de correcte rytmische patten... zou emerge. Als wel in fashion. <coughs> en hij maakt de documentaires over zijn ziekte. Hij leidt aan bipolaire stoornis. Hij reist kriskras door de VS... ...en maakt er een tv-serie... ...en schrijft er een boek over. En presenteert de komische wetenschapsquiz QI. En dat staat voor... ...quite interesting. ik heb een beetje onderzoek Chinese... ...en ik heb je Chinese namen, als het ware. Alan Davis, voor instance, is Alan Davis. Ja, yeah. which means. lazy great slave child. En hij is een wereldberoemd Twitteraar. Hij heeft meer dan 2,5 miljoen volgers. En dan denk je, dan zal hij het nu wel wat rustiger aandoen. Het tegendeel is waar. Voor zijn bezoek aan Amsterdam zat hij in Brazilië. En hij haalt er zelf maar even zijn agenda bij. Want die is al helemaal volgeboekt tot het eind van het jaar. Well, it's. it's um, if you see a fat person, it's because they're greedy. And, and, and I'm greedy for. En dan schreef hij dus ook nog een tweede deel van zijn autobiografie. In de Fry-chronieken beschrijft hij met veel gevoel voor detail en humor... de periode van zijn studententijd op de Cambridge Universiteit. Daar ontmoet hij Hugh Laurie en actrice Emma Thompson. En hij beschrijft de successen die hij daarna met Hugh Laurie behaalde. Hij moet of een geheugen van een olifant hebben... of een uitvoerig dagboek hebben bijgehouden. Zo gedetailleerd beschrijft hij hun avonturen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. I sometimes kept a diary when I was jung, maar generally speaking. My memory is very good. And also one memory another. Stephen Fry is bekend als fervent Twitteraar. Ook heeft hij een grote fascinatie voor nieuwe gadgets en elektronica. Zo heeft hij zijn autobiografie ook laten uitkomen als app voor de iPhone. En is het als een luisterboek op je telefoon te beluisteren. Twitteren doet hij al heel lang. Maar denkt hij dat sociale media als Twitter en Facebook nog lang zullen blijven bestaan? Um, uh, Facebook zal in een paar jaar veranderen. Het is al 100 miljoen users in Amerika dit verloren. En het kan nog steeds een groot, groot, groot ding zijn... maar Twitter heeft een manier gezegd dat mensen kunnen verbeteren... dat is uniek. En wat wat Twitter verplakt of Twitter absorpt, dat is waarschijnlijk... zal er nog steeds dat opportunity zijn. Wie is Stephen Fry nu eigenlijk? Een traditie in het lichaam. In the end, to me, language is the highest prize. It's my identity. Uh, if you say who is he, he's a. He's a. Some people trade in diamonds, but I trade in words. I would rather drink stale urine from Norman Fowler's arse pit than remain one moment more in your defiling company. You're filth, you're cack, you're the ooze of a burst boil. I abominate you, you towering mound of corrupted slime. Your every utterance <laughs> is like the slithering hiss of a fat maggot in the putrid guts of a decomposing rat. Ja, Dan weet hij dat ook weer. Betalen het maar even niet. <gif> Steven Fry hoorde u in een bijdrage van Ron Holman. Opnieuw op. een uh, koninklijk huwelijk. Dit keer in Monaco. Prins Albert trouwt met de Zuid-Afrikaanse Charlène Witstok. Straks een reportage. Is naar Sean uh, Bakker met waarschijnlijk uh, een rustige ochtendspits. Ja, een, een typische vrijdagochtend. Twee korte files. Allebei in de buurt van Rotterdam. Op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet. Bij knopend Benelux twee kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar de Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, ook daar twee kilometer. Wat verwacht je verder nog? Geen verrassingen neem ik aan. Uh, tijdens de ochtendspits in ieder geval niet, maar goed, een groot gedeelte van, uh, van Nederland, het midden van het land, krijgt uh, vandaag vakantie, dus uh, vanaf het middaguur uh, gaat het drukker worden. Ah, de grote uittocht gaat beginnen? Ja, het zijn toch zo'n uh, 750.000 Nederlanders die er vandaag uh, op uittrekken. De helft blijft in eigen land, de andere helft gaat naar het buitenland. En een groot gedeelte gaat natuurlijk ook met de auto op pad. Dus ja, uh, ja vanaf uh, 12 uur wordt het uh, druk op de Nederlandse wegen. Oké, okay, John, wij spreken jou later vanochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco Wien Visser is in Utrecht vanochtend... bij studenten die voortaan moeten leren, leren, leren. En dat betekent vroeg opstaan, vroeg opstaan. Marco Wien, of niet? Nou, en eh, ik ben tot de conclusie gekomen dat ze dat best heel goed kunnen. Want ik, eh, ik kijk hier in een, in een studentenkamer en daar zitten gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Fris. Frisse. Echt zo fris als een hoentje zit hier. Heel dapper de ogen open. Dat is wel heel grappig. Ik wil nog even zeggen, Er staat hier op de wc-deur. De, deze kende ik dan nog niet. Je moet niet dronken dat ik denken ben. Dat vind ik wel weer heel leuk. Ontzettend leuk studentiekoos grapje vind ik dat eigenlijk. Maar zouden we ook een grapje kunnen maken over de zesjescultuur? Zouden we, die ook, zouden we iets kunnen verzinnen voor de wc-deur ja, over de zesjescultuur? Grap... Je moet niet uh, met, met de zes over de sloot of zo. Met, ja, zoiets. Met, met, met, de hakken, met de hakken over de zes. Met de hakken over de zes. <laughs> Nooit je hakken in het BSA zetten, zoiets. Luisteraars, dit is de gastvrouw van vanochtend, Lisa Marie. Goedemorgen. Goedemorgen. Sta je altijd zo vroeg op? Uh, nee, gelukkig niet. <laughs> dat, uh, dat is wel even geleden dat ik zo vroeg op moest. Ja, ja, nou, ik kan me uit mijn studententijd herinneren dat ik het altijd nog wel licht heb zien worden. Maar jullie hebben het natuurlijk veel zwaarder dan ik vroeger. Nou, ja, dat, dat, dat, dat durf ik niet te stellen. Maar uh, ik denk wel dat er uh, met de huidige omstandigheden en de huidige regels die er zijn... dat de student het uh, ook absoluut niet makkelijk heeft. Nou. Wat zijn de huidige omstandigheden, Ach, Lisa en Marie? Uh, nou, er zijn behoorlijk wat normen voor studenten. Uh, het eerste jaar heb je al te maken met een binnenstudieadvies. En dan kom je eigenlijk net uh, groen als gras van de middelbare school... En dan uh, moet je al voldoen aan bepaalde eisen. Nou, dan vervolgens... Uh, dat is op... toch ook eigenlijk niet zo gek, als ik je even mag onderbreken? Nee, het is niet zo gek. Maar uh, ik vind wel dat de aansluiting en de voorbereiding en de begeleiding die erbij is... voor de meeste studenten echt onder de maat is. En dan heb je ook te maken met studenten die gewoon binnenkomen... en eigenlijk dan op dat moment nog half een puber zijn... en nog echt niet weten wat ze willen. Dus om dan al uh, je met zo'n verantwoordelijkheid op te zadelen... Ja. Ik praat zo even met je verder over de zesjescultuur. Heel grappig, zitten hier drie studenten op de rand van het bed achter mij. Met een kopje thee, echt heel schattig. Jullie, ik geef jullie een opdracht. Jullie moeten een grapje over de zesjescultuur bedenken. Terwijl ik met Lisa en Marie... Gaat dat lukken? Ja, uh, ja. ja. ga maar aan de slag. Zeg, Lisa Marie, hoe heb jij het, het nieuws van gisteren gevolgd? Uh, nou ja, wel... Wat vond, vond je ervan? Blij. Ja, ik schrok er heel erg van. Ik zag het wel een beetje aankomen, maar ik heb wel zoiets van... waar staan je in godsnaam de volgende keer? Zit jij op de universiteit? Uh, nee, ik heb een jaar op de universiteit gezeten. En daarna ben ik hbo gaan doen. Omdat uh, vanuit het voortgezet onderwijs wat ik heb gevolgd... Uh, heel erg projectgericht onderwijs... gewoon die manier van uh, studeren echt niet bij mij paste. Dus toen is, is dat een andere ik... manier van zeggen dat je te veel zesjes had? Nee, absoluut <laughs> niet. Ik had hele wisselende cijfers, hele hoge en soms ook wat lagere cijfers. Maar het was heel erg veel leren, leren, leren. En ik was gewend om heel erg veel in projecten te werken. Ja. Maar goed, je bent geschrokken van uh, wat je gisteren op de televisie en de radio hoorde... Ja, absoluut. Um, ja, ik denk dat er gewoon eisen aan studenten gesteld worden... en uh, ook financiële eisen aan studenten gesteld worden... die gewoon dusdanig hoog zijn... dat kan, de mogelijkheid om je echt te profileren... buiten je opleiding om gewoon echt uh, drastisch verminderd wordt. Het wordt steeds lastiger en moeilijker. Ja, en steeds moeilijker. En uh, het is gewoon, uh, je legt een on onnodige druk, denk ik, op studenten. Nou, dat is dan het eerste beeld uh, vanuit dit studentenhuis in Wittevrouwen in Utrecht. Het wordt er niet leuker op. Dan maar even naar de grapjescommissie. Hebben jullie al een, uh, een grapje? Ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk, zeg Die ik. Ze zeggen, na de halve, na de halbe heffing van zes naar drie door de, door de halve... halve. Nog een... Wat? Snap je? De halve zelstra van een zes naar een drie. De halve, halve zelstra van een halve. zes. De drie? halve zelstra. Want je zelstra heet halbe en dan maken je, oh, we dan... Nee, oh, sorry, ja. heet de halbe. Oh, nou, excuus. Ja, goede grap, of niet? Ik geloof dat we er nog even een beetje aan moeten schaven. Ja, sorry. Het, het is ook zijn... nog vroeg. Ja, heel vroeg. We gaan, we gaan er nog even mee aan de slag. Maar ik vind het wel een leuke eerste, eerste insteek. Marcel en Lara, wat vinden jullie? Ja, halve Zelstra. Ja, ja, nog wel. even halve... Ja, ja. nou ja, ja. goed, ze, hallo. Het is, het is het nog is geen goed. zeven ja. uur, hè. Dat kan beter. De zes zit nog in de klok. <laughs> Die is dan wel weer heel leuk. <laughs> goed, ik weer vissen. Straks, ja, beide studenten. U hoort hem ja. vanuit Utrecht vanochtend. Vandaag is het zover. Prins Albert van Monaco trouwt met de Zuid-Afrikaanse Charlene Woodstock. Iedereen in Monaco zal dat feest vandaag en morgen, want het duurt twee dagen, mee vieren. De prins is populair in Monaco. Hoe komt dat toch? Waarom is er in Monaco niet of nauwelijks kritiek te horen op de persoon of op het beleid van prins Albert? Correspondent Frank Renout ging eens op onderzoek uit. Als je op de straat loopt in Monaco kom je eigenlijk altijd wel iemand tegen die prins Albert kent... Want Monaco is maar nou, twee vierkante kilometer groot ongeveer. En daar wonen maar 8000 mensen met de Monogaskische nationaliteit. Het is eigenlijk net een dorp. Het is heel simpel. We kennen ons al heel lang omdat we samen waren. Frank Nicola, die kent prins Albert als geen ander. Hij zat al als kind samen met hem op school. Et puis surtout on a commencé le sport quand on était très jeune, on avait 7 ans. Toen ze 7 jaar oud waren, gingen ze samen voetballen. Aujourd'hui moi j'ai 52 ans, vous voyez ça fait 47 ans que je le connais. Dus hij kent hem al 47 jaar. Maar wat voor persoon is die prins Albert dan? Mais écoutez, d'abord c'est quelqu'un de foncièrement gentil, c'est quelqu'un qui est très accessible et qui est surtout porté vers le besoin. De, de donner een coup de main aux autres, de se mettre à la disposition des autres. Hij is aardig, hij is benaderbaar voor iedereen in Monaco. En hij wil ook altijd andere mensen helpen. Hij heeft een événement gecreëerd die s'appelle La Nuit des Associations. En dat is een événement die permette de mettre les bénévoles à l'honneur. Hij heeft bijvoorbeeld een groot feest georganiseerd voor de vrijwilligers in Monaco. Voor mensen die zich voor anderen inzetten. En dat typeert hem, dat hij die vrijwilligers nou eens in het zonnetje wilde zetten. C'est quelqu'un qui est très tenace. Quelqu'un qui remet sans cesse. Il revient, il réessaye, il réessaye sans cesse. Jusqu'à ce qu'il y arrive. Prins Albert is ook een enorme doorzetter dus. Hij gaat net zo lang door tot hij heeft wat hij wil bereiken, zegt jeugdvriend Frank Nicolaas. Maar is er dan geen enkel smetje te ontdekken bij de prins? Bye. Ze en colère. slecht. en le casque de Nicolas heeft 17 jaar met Prins Albert gebop ook. En als ze dan wel is verloren, dan kon de prins heel erg kwaad worden. Dan smeet hij zijn handschoenen en zijn helm hard op de grond. Hij kan niet tegen zijn verlies. Wat opmerkelijk is, is dat je in Monaco verder eigenlijk nauwelijks serieuze kritiek hoort op de prins. Er is hier geen misdaad, er zijn luxe sociale voorzieningen. Dus eigenlijk is iedereen blij. De enige kritiek die je dan wel eens hoort, die komt van de oppositie in het parlement. l'opposition par rapport à la majorité qui est uh, issue des urnes aux dernières élections a maintenant presque trois ans et demi. Laurent Nouvillon is lid van die oppositie die in de minderheid is in het parlement sinds de verkiezingen van 2007. En hij heeft kritiek op de uitgaven die de overheid en de regering doen. De regering dus die door Prins Albert wordt benoemd. Uh, la part des dépenses des frais fixes tendance de lance Monaco. De regering besteedt steeds meer geld aan het overheidsapparaat zelf. Daar gaat tegenwoordig de helft van het budget naartoe. En er wordt steeds minder geïnvesteerd in de ontwikkeling van Monaco, zegt Nouvillon. Het opvallen is dat Nouvillon, van de oppositie dus, nooit de prins zelf bekritiseert. Ja, effectivement, pas à ma connaissance d'opposant au prins, ni à sa qu'il représente. Er zijn in Monaco ook helemaal geen mensen die zich tegen de prins of het prinsdom keren, zegt Nouvillon. Uh, ça en peril la propre du pays. Met kritiek op de prins of de monarchie zou je het voortbestaan van Monaco in gevaar brengen. Het zou de toekomst van het land en de bewoners dus in gevaar brengen. Uh, donc ça stupide. Dus dat zou echt heel stom zijn om te doen. Om zijn staatsvorm te bekritiseren, zegt oppositielid Nouvillon. Ooit, zo'n 15 of 20 jaar geleden, zijn er wel eens zulke critici geweest, zegt hij. Maar die ideeën hebben gelukkig nooit lang stand gehouden. Het Radio 1 De Twee miljoen Nederlanders moeten inleveren op hun zuurverdiende spaarloon... omdat het kabinet, met een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting de huizenmarkt uit het slop wil trekken. Dat lijkt de inzet vandaag in het kabinetsberaad over de verhuisboete van 6 procent... die elke huizenkoper nu nog in de staatskas moet storten... meldt de ingewijde in Den Haag aan Spits. Om de verlaging van de overdrachtsbelasting te financieren... moet het kabinet flink in de buidel tasten. De plannen lijken erop neer te komen dat velen moeten bloeden... voor het verlagen van die belasting van weinigen. Het kabinet wil het spaarloon beperken, beklaagt Spits. De PVV-motie om Radio 2 te verplichten... meer Nederlandstalige muziek te draaien... is met gejuich ontvangen door de vaderlandse muziekindustrie. staat in het Ja, Buis, die door de krant de godfather van de moderne paling sound wordt genoemd... reageert met "Hé hé, eindelijk... De nummers van zijn protégé's Jan Smit, Nick en Simon en de drie J's... worden volgens hem door de meeste radiostations genegeerd. Bij de radiostation 100 NL zijn ze juist weer verbaasd over de PVV-motie. Daar vinden ze dat politieke partijen zich niet moeten bemoeien... met de inhoud van radio- en televisieprogramma's. Nog even, en de ChristenUnie bepaalt dat de muzikale fruitman van de EO weer terug moet. Primetime op 3FM. Of dat het CDA polka's wil op Radio 4 en Marsmuziek op Radio 1. <lacht> kantoor PwC staat vandaag voor de rechter... om zich te verantwoorden voor de rol in de grootste fraude... uit de recente geschiedenis, de beleggingszwendel van Bernard Madoff. 700 Europese beleggers claimen in totaal 200 miljoen euro... En schade. Dus hebben ze schade geleden doordat PwC blind was voor de miljoenenfraude? Schrijft het Financiële Dagblad. De Nederlandse tak van PwC deed begin deze eeuw boekencontrole voor de in Nederland gevestigde Fairfield-fondsen. Die ruim 7 miljard euro door MEDAF lieten beleggen. Beleggersvereniging Deminor, die de belangen van de gedupeerde beleggers behartigt, wil dat de tuchtrechter PwC op de vingers tikt. PwC is al die jaren afgegaan op financiële informatie die Meidoff zelf aanleverde. Was er één telefoontje gepleegd naar de banken waar Meidoff claimde effectenrekeningen te hebben, dan had PwC geweten dat het niet pluis was, aldus dus een deminor bestuurder in Financiële Dagblad. Een lichtere wijnfles scheelt tonnen aan CO2. En ons glas per fles minder bespaart jaarlijks 48 miljoen kilo in de glasbak, schrijft trouw zou de zwaarste wijnfles in de Nederlandse winkel... meer dan twee keer zoveel wegen als de lichtste fles. Daardoor wordt het milieu onnodig belast, schrijft de krant op de voorpagina. Met het gebruik van de te zware flessen... onttrekken producenten en importeurs van wijnen... zich volgens de inspectie van infrastructuur en milieu... aan de wettelijke verplichting zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Om die verspilling in kaart te brengen... deden inspecteurs een steekproef in allerlei supermarkten. In de zwaarste fles woog 645 gram, de lichtste 306 komt wijn nou ook in een fles. Koop ook zo pak. Ah, we schouper. <lacht> nou zeg, 7 uur hoort u meer over het verlagen van de overdragsbelasting. U hoort de reactie van verkopers en kopers van huizen. U hoort ook de makelaars, maar u hoort bijvoorbeeld ook de woonbond, want daar zijn ze er net wat minder blij mee. Doei. Zabei. Tot ziens. Nederland doek. neemt in rap afscheid van de strippenkaart.